6. uur. Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In het centrum van Rotterdam is een agent gewond geraakt... toen hij een klap kreeg van iemand uit een trouwstoet. De politie kwam vanmiddag in actie... omdat de stoet in het centrum van Rotterdam overlast veroorzaakte. Agenten wilden enkele auto's controleren... en daarbij gedroeg één van de gasten zich agressief. Toen hij werd gearresteerd... sloeg een andere bruiloftsgast een agent neer. De twee agressieve mannen namen de benen. Eén van hen werd later weer aangehouden... De man die de klap uitdeelde is nog voortvluchtig. De Rotterdamse agent is niet ernstig gewond. Eerste Kamerlid Henk Otte heeft aangifte gedaan van smaad en laster... tegen de partijtop van Forum voor Democratie. Hij werd uit de partij gezet omdat hij fraude zou hebben gepleegd... en wil nu dat zijn naam wordt gezuiverd. Burgemeester Abu Talib is verheugd over de komst van het Songfestival naar Rotterdam... Hij spreekt van geweldig nieuws. De burgemeester van Maastricht heeft Abu Talib gefeliciteerd... en hoopt dat Rotterdam er een festival van maakt... waar heel Nederland trots op kan zijn. De Britse regering is drie keer aangeklaagd... voor het langer schorsen van het lagerhuis. Er worden procedures voorbereid in Noord-Ierland, Schotland en Engeland. Premier Johnson heeft ervoor gezorgd... dat het lagerhuis pas weer gaat vergaderen op 14 oktober... twee weken voor de datum. De Nederlandse ziekenhuizen willen dat het kabinet meebetaalt aan de loonsverhoging voor verpleegkundigen. Ze zeggen dat ze de kosten niet alleen kunnen dragen. De onderhandelingen met de bonden over een nieuwe CAO zitten al maanden vast. Het weer. Het is vrij zonnig en het blijft vanavond droog. Ook morgen een zonnige dag en er wordt het zomers warm, 27 tot 30 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe. Zondag wisselend bewolkt met kans op een bui en ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANB. In de regio Noord-Holland staan files op de A7, Zaandam richting Hoorn Tussen Zaandam en afrit Hoorn. drie kwartier vertraging, dat is de nasleep van een ongeluk. De A200, Haarlem richting Amsterdam. Tussen knoop het en de aansluiting met de Ring, een kwartier vertraging. En 247, Amsterdam richting Hoorn. Voor Broek in Waterland, 10 minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 You <laughs>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 my heart Baby Let me be Cause you don't care Well please Set me free change mm -hmm. chain.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 Just touch me We'll be